8 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. Spanje bezuinigt nog veel meer. Conflict Soudaan lijkt bezworen. En zwarte zaterdag in Frankrijk. De Spaanse regering heeft nieuwe miljarden bezuinigingen aangekondigd. Vorige maand kwam premier Ajoy al met een bezuinigingspakket van 65 miljard euro voor de komende 2,5 jaar. In zijn nieuwe plannen is dat 102 miljard.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 Onderhandelaar en oud-president van Zuid-Afrika, Mbeki, maakte bekend dat de landen op alle punten overeenstemming hebben bereikt. Er zijn nog geen details bekendgemaakt. Soedan en Zuid-Soudan liggen al sinds juli vorig jaar met elkaar overhoop over de verdeling van de olieopbrengsten. Zuid-Soudan werd op 9 juli vorig jaar onafhankelijk na een referendum. In Ethiopië begonnen nog dezelfde maand de onderhandelingen die nu dus tot een akkoord hebben geleid.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 Ook veel andere Europeanen gaan via Frankrijk vandaag naar hun vakantiebestemming. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt ruim 700 kilometer file in Frankrijk. Er wordt ook drukte verwacht in Duitsland en Zwitserland. Inmiddels begint het in Frankrijk al erg druk te worden tussen Lyon en Valence en rond Parijs. En Verder staan er lange files op de snelweg ten noorden en ten zuiden van Clermont-Ferrand. Het weer. Vanochtend op de meeste plaatsen droog. Ook af en toe zon, maar in het westen kans op buien. Smiddags meer buien, kans op onweer. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 4 augustus. Het is zwarte zaterdag. Het is de drukste dag van het jaar in Frankrijk. Maar niet alle Fransen kunnen dit jaar op vakantie. Straks een reportage. Bij de Olympische Spelen vandaag zwemmen, triathlon... maar ook veel atletieknummers, waaronder de 100 meter voor vrouwen. We halen nog even herinneringen op aan die vorige 100 meter in Londen... van die blanke Skoen. Maar eerst het laatste nieuws uit Syrië. Algemene vergadering van de Verenigde Naties die veroordeelt het geweld in Syrië, maar uit tegelijkertijd zijn teleurstelling over de passieve houding van de Veiligheidsraad. Tot frustratie van de 193 lidstaten van de VN blijven Rusland en China hun veto uitspreken over een resolutie over Syrië. Volgens VN-chef Ban Ki Moon is Syrië een test die de VN moet doorstaan. The conflict in Syria is a test of everything this organisation stands for. I wil test. We kunnen de Syriërs niet langer in de kou laten staan, zegt Ban. The is Volgens Ban Ki-moon is het lijden van het Syrische volk enorm... en belooft de toenemende militarisering van het land weinig goeds. Veel Syriërs ontvluchten daarom het land. Marjolein Wijniks werkt voor IKV Pax Christi in Jordanië... en uh, zij legt uit waar de vluchtelingen naartoe gaan. De, de landen waar de grootste stromen vluchtelingen heen zijn gekomen... zijn uh, Turkije en Jordanië, waar er echt honderdduizenden zitten. En daarnaast zijn er uh, heel veel mensen naar Libanon gevlucht...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 Wat er ook gebeurt, we blijven aan ons humanitaire standpunt vasthouden. En verder vluchten veel Syriërs de grens over richting Turkije of richting Jordanië, waar ze dus in huizen worden opgevangen. U hoorde Marjolein Wijnix van Pax Christi. Het is negen minuten over acht. Wie straks aan de kant staat langs de Jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam... die zal een boot zien die daar nog niet eerder tussen voert. Voor het eerst doet namelijk een Turkse boot mee... tijdens, het, ja, tijdens de Jaarlijkse Bootoptocht voor Homoseksuelen. Aytan Aydin is een van de initiatiefnemers van de Turkse Boot. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo, ja, hallo. hoezo een Turkse boot? Um, ik wil nog even, even zeggen, ik ben uh, directeur van Stichting Elans... en de initiatiefnemer is Phil. Dat is even. Dat en zijn we de dienstmededelingen het... vooraf, oké? Okay. Ja, en we <laughs> doen het samen met uh, Pink Istanbul. Oké, okay. dus, hebben uh, we alle dienstmededelingen af. gehad? Maar ah, nou, okay. naar de vraag. Hoezo een Turkse boot? Hoezo een Turkse boot? Ja, nou ja, het, is gewoon, het wordt gewoon tijd... en uh, we moeten gewoon ook uh, laten zien dat het bestaat... en uh, dat we gewoon uh, eigenlijk allemaal uit de kast komen... als we het, uh, als we het even in het Nederlands vertalen. Ja, ja, Maar zijn om in het Nederlands dan te blijven, zijn er nog niet heel veel Turken dan uit de kast gekomen? Nou ja, in, in Nederlandse termen uit de kast uh, niets, maar wel op, op een eigen manier. En uh, het begrip uit de kast is voor voor een Turkse homoseksuele lhbt LHBT'er. Denk ik anders dan een Nederlandse, ja. wat, wat is het verschil dan? Het verschil, uh, nou ja, um, ik denk dat ze het niet aan de grote klok, klok willen hangen... en dat ze het uh, liever in hun privéomgeving willen houden. Uh, vaak is het zo dat ze een omgeving, familie... Directe familie en vrienden het weten. Maar niet gewoon uh, dat het gewoon op tv moet komen zoals Ari Boonstra. En dat, het gewoon, uh, uh, dat we dan gewoon uh, met z'n allen gaan, gaan dieren met de vriend erbij. En van nou dit is mijn vriend en, of mijn vriendin natuurlijk. Uh, op die manier gaat het dus nog niet. En uh, misschien komt het wel, maar uh, nou dit is ook goed. Ja, ik zou kunnen zeggen dit is een eerste stap om eigenlijk het taboe uh, te slechten. Ja, nou, er zijn al natuurlijk inmiddels al heel veel stappen genomen, maar dit is echt wel een, een hele zichtbare stap en een hele mooie, positieve, uh, nou ja, iets wat gewoon, ja, we gaan gewoon schitteren en we gaan gewoon lekker los uh, met z'n <laughs> allen. Dus het wordt gewoon een hele leuke, uh, leuke maar, dag voor allemaal. Ja, als u het zo vertelt, dan kan ik me zo voorstellen dat het voor de mensen die op de boot uh, vandaag zijn een hele moeilijke stap is voor een aantal misschien wel en uh, voor een aantal uh, ja weer niet. Het is gewoon uh, wisselt natuurlijk en uh, er zijn ook uh, ja er zijn helaas ook een aantal die uh, heel graag op de boot zouden willen, maar het niet durven. Dus en uh, daar hebben wij ook respect voor. Dus uh, ja, um, ik, ja, het is per persoon afhankelijk natuurlijk. Zijn er trouwens veel eh, Turkse homo's en lesbiennes in, in Nederland? Waar, hoe groot is die groep? Nou, uh, nou volgens berekeningen zijn er 22.000. Maar die hebben wij nog inmiddels niet uh, kunnen ontdekken. En uh, we hebben natuurlijk ook hun eigen uh, lijsten. Uh, nou ja, mensen die niet uit de kast zijn gekomen, wel het vertrouwen hebben genomen om bij ons aan te sluiten. Maar 22.000, nee, dat halen we absoluut niet. Nee, nou, dan is de boot ook veel te vol, hè? Als die allemaal ja, erop ja, kunt. ja, maar ook gewoon uh, naast de boot, zeg maar, de, de nee, hele gemeenschap. En, en hoe, hoe waren de reacties? De reacties, nou, uh, geweldig. Echt uh, uh, hele leuke reacties van heel veel mensen. Uh, uh, nou ja, uh, homo's, hetero's, lesbo's, uh, alles, uh, noem het maar op. Uh, we gaan met z'n allen op die boot staan... En um, ja, euh, nou, het, is gewoon, euh, het is gewoon mooi dat het zo positief is opgevangen. Ah, vandaag gaan ze raden. Nou, veel plezier daar. Dankjewel. 600 miljoen mensen in Noord-India zaten deze week zonder stroom. Het is de grootste stroomstoring aller tijden. Tenminste, zo wordt die genoemd. Bedrijven in India betalen relatief een hoge prijs voor hun stroom... terwijl de elektriciteit er vaak meerdere keren per dag uit ligt. Ze voelen zich dan ook dubbel de klos. Correspondent Lucas Waagmeester in de Indiaanse hoofdstad Delhi... waar het eigenlijk gewoon een week was als alle anderen. Er worden twee stukken plastic op elkaar geperst. Een stuk rood... Met allemaal van die uh, verschillende hoekjes, verschillende kanten op. Zodat als je daar je lampen in schijnt, dat je het dan goed ziet, de snelweg. Want er worden hier gevaren driehoeken gemaakt. voor de Duitse, Tsjechische en Poolse markt in India. vlak buiten Delhi op een industrieterrein. Al die machines hier pompen, persen. die gebruiken allemaal de hele dag stroom. Maar die stroom die valt hier. Uh, een aantal keer per dag valt hij uit, soms 10 minuten, soms een kwartier, soms 20 minuten, soms zelfs tot een uur, anderhalf uur lang heeft meneer Sirender Batia geen stroom. Hij is de eigenaar-directeur van deze fabriek en hij wordt er soms behoorlijk chagrijnig van. Als there is no power, the entire factory comes to a stop. People are idle. I am not able to deliver the material on time and I may lose the orders. So that gives me een big tension. U kunt de growmannen niet de hele dag stil laten zitten als er geen stroom is. Dan kunnen ze net zo goed thuis blijven. Dus wat, hoe lost u dit op? Dan in that case we have our own backup of power generation, we produce our own electricity and run the factory. But that is expensive, so we lose money on account of that. Nou, we gebruiken dan een generator en ik zie hem staan. Dat is een gigantische bak. Er heeft een hele aparte kamer in de fabriek ingericht om die generator in te zetten. Zeg maar ja, als dat ding draait, dat is veel duurder. Dat is twee keer zo duur als wanneer de stroom gewoon uit het stroomnet komt. Dus daarmee heb ik veel meer extra kosten en ben ik dus minder competitief ten opzichte van andere bedrijven, bijvoorbeeld bedrijven in het buitenland. To this manufacturer you talked about, I would say that um, if millions of small manufacturers get together en exit the system. I feel that is the best lesson to teach the government. Onderzoeker Lydia Powell, een autoriteit op het gebied van energievraagstukken in India... heeft een vrij ja, origineel plan om de overheid de oren te wassen. Verlaat het systeem. Als grote afnemers als meneer Bhatia niet meer meedoen aan publieke stroomvoorziening... en massaal hun eigen stroom gaan genereren... Dan gaat de overheid het wel voelen. De overheid heeft nu wel bewezen de slechtst mogelijke partij te zijn om nutsvoorzieningen te leveren in India. En, zegt Powell, op heel veel terreinen hebben Indiërs publieke voorzieningen al lang verlaten. Onderwijs, zelfs hun water uit de kraan voor een steeds lager budget is het te krijgen bij private partijen. Most people don't depend on the government for almost anything. For basic goods like education, water for example in urban areas, most people depend on the private sector. Massaal de publieke diensten verlaten. Dat is volgens Powell de manier om de Indiase overheid wakker te schudden. And I feel that that is probably a shock that the government needs. That would be India's Mass protest against uh, this mismanagement. Yes, I would say that would be India's mass protest. The very first thing in our mind is whether we have the power to the factory or no. Ja, hij zegt als ik zo'n op de fabriek kom, is het eerste wat ik bedenk: is er vandaag stroom? Ik denk niet aan mijn arbeiders. Ik denk niet aan mijn toevoer van producten. Ik denk niet aan mijn klanten. Het eerste waar ik aan denk is: als er maar stroom is. En dat geldt voor de hele Indiase economie. En dat is een verschrikkelijke. Verlammende werking heeft dat op die economie. We don't talk about the labor, we don't talk about the material, we talk about the power more often than anything else. Want het is het grootste probleem dat in de industrie is facing. Een reportage was dat van onze correspondent uit India Lucas Waagmeester. Straks drukt op de wegen in Europa, maar eerst. Verkeer in Nederland, geen files zorg, wel wegafsluiting. Op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en knooppunt sint Annabos is de weg dicht. Vinden daar werkzaamheden plaats? De A2, zettenbos richting Utrecht, ter hoogte van knooppunt Everdingen... is de verbindingsweg afgesloten naar de A27, richting Almere. En de A20, hoek van Holland, richting Gouda... ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein... is de verbindingsweg afgesloten naar de A13, richting Rijswijk. En dat ook vanwege werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Zwarte zaterdag in Frankrijk. Het is nu de echte zwarte zaterdag. Want Fransen gaan massaal op pad. En ook Nederlandse vakantiegangers krijgen daarmee te maken. glas is van het AWB steunpunt in Lyon. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is de situatie op dit moment op de wegen in Frankrijk? Op dit moment valt het nog mee. Het is nog uh, vrij vroeg in de ochtend natuurlijk. Uh, er zijn al wel wat. Uh... ...plekjes waar het een beetje stil staat, maar langzaam vandaag. Ja, wat is de, de verwachting is vandaag echt Zwarte Zaterdag, de drukste zaterdag uh, van alle zaterdagen? Uh, de, voor de drukste zaterdag in Frankrijk inderdaad, ja. ja. En waar moeten we op letten? Waar kan je eigenlijk beter niet langs vandaag? Uh, dat is voornamelijk uh, ja, alle routes naar het, naar het zuiden vanuit Parijs, vanuit het noorden. En ja, de route Soleil natuurlijk. Ja. En ja, de kuststreken uh, is het erg druk op de snelwegen voornamelijk? Belangrijkste advies herinner ik, maar ook van andere jaren is uh, ga later de weg uit Nederland. Ja, en we hebben gemerkt dat ook heel veel mensen al wel eerder, uh, eerder weer terug zijn gegaan. Vorige week is het ook al heel erg druk geweest. Ja, dus een beetje, eigenlijk, eigenlijk is eigenlijk het belangrijkste advies: je kan beter niet vandaag op de Franse snelwegen zijn. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Zijn er verder nog bijzonderheden dit jaar? Um, nou, nee, niet echt. Uh, het is erg, erg druk geweest de afgelopen week vooral. Het is niet zo dat er nog speciale werkzaamheden zijn... dat er uh, ergens aan de weg wordt gewerkt? Er wordt op vele plekken inderdaad wel aan de, werk, uh, aan de weg gewerkt. Maar er, uh, niet, uh, niet bijzonders, elke zomer zo. Ja. En uh, Hebben de Nederlanders nog veel last van, want daar was vooraf veel over te doen... over die alcoholtesten die je in je auto moest hebben? Daar merken wij erg weinig van. Nee, weinig klachten is... daarover ja, het, is nu ook nog niet, uh, het wordt nu nog niet beboet. Dat N is pas vanaf november. En hoe zit het met die andere boetes sne voor snelheidsovertredingen? Uh, Want uh, ik hoor van allerlei mensen die terugkomen dat er meer camera's zijn geplaatst. Oeh, daar heb ik zelf niet zoveel van vermerkt. Wij zijn meestal bez meer bezig met pech, uh, pechgevallen. Ja. Dus, ik heb uh, ook de verkeerde vrienden wat dat betreft. Hoe zit het uh, met de pechgevallen? Laten we het daar dan nou over hebben. Uh, ja, die zijn er wel, uh, wel veelvuldig. Maar uh, we proberen uh, ze zo, go zo goed mogelijk op weg te helpen. Ja. Wat, uh, zit er een lijn in? Wat voor soort problemen worden het meest gemeld? Um, nou, heel veel startproblemen en koelproblemen. Afgelopen week was het weer goed warm in Frankrijk, dus dan uh, neemt het aantal koelproblemen weer toe. Dan uh, raakt die motor toch weer oververhit? Ja. ja, ja en wat moet je daaraan doen? Um, ja, de auto goed in onderhoud houden en uh, regelmatig even stoppen. Dan, uh, dan voorkom je een hele hoop. Ja, en als je begint te roken, dan motorkap open? dan moet ik ook op open en vooral niet aan de radiator komen, want dat is erg gevaarlijk. Ja, en erg heet, krijg je blaren van. erg heet, ja. Nou, ik, uh, ik, ik wens u eigenlijk een rustige dag. Uh, en dat okay. wens ik iedereen die naar Frankrijk gaat. Mevrouw uh, ik dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Nou ja, we hebben het dus over Zwarte Zaterdag daar in uh, Frankrijk. Uh, maar het zijn niet alleen. Er uh, zijn dus veel Nederlanders bij en ook veel Fransen, maar er zijn ook heel veel Fransen die niet in de file staan dit jaar. Die thuis blijven. Vier op de tien Fransen hebben namelijk geen geld voor een vakantietrip. Op sommige plekken heeft de gemeente speciale strandjes aangelegd om mensen toch thuis een soort van vakantiegevoel te geven. Zoals in het plaatsje Carrière sous poissy waar correspondent Ron Linker ging kijken.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 Nou, het is het babyfoot uh, waar mijn kinderen zich al twee uur geleden voor hebben ingeschreven. Het gaat nu beginnen. Dus uh, ik vervang mijn zoon. Dus ik moet ook meedoen zo meteen. Want één zoon wil niet meer. Yes. We gaan het hier ook zo spelen hoor. Nou, als je denkt van babyfoot, babyfoot, we hebben hier ook zo'n tafelvoetbaltafel uh, uh, staan. Dat is het namelijk, babyfoot is gewoon tafelvoetbal. Het is zeven minuten voor half negen en vandaag wordt een van de koningsnummers van de Olympische Spelen gehouden. De 100 meter sprint, de vrouwen. Een evenement met een oranje tintje. Niet omdat er vandaag nou een Nederlandse atleet is die kans maakt op goud in Londen, dat is niet het geval. Maar ruim zestig jaar geleden was dat anders. Correspondent Arjan van der Horst over de vliegende huisvrouw. Na de Olympische roeiwedstrijden op de teams, de Canal Races. Londen 1948, een bijzondere Spelen. De stad ligt nog in puin vanwege de oorlog. En voor het eerst in 12 jaar komt de wereld bijeen voor de Olympische Spelen. Een toernooi dat wij vooral herinneren als de Spelen van Fanny Blankers Koen. Een te late start bij de 80 meter harden bezorgt Fanny Blankers Koen een achterstand van zeker een halve meter. Centimeter voor centimeter wint ze het verloren terrein terug. En op juist voor Maureen Gardner komt ze door de finish. Het verschil was zo gering dat velen in de mening verkeerden dat Gardner de overwinning behaald had. Maar het was Blanke Skoen die er met het goud van doorging. In totaal zou ze vier gouden medailles winnen. En voor die prestatie zou ze 50 jaar later tot atleet van de eeuw worden gekozen. Ik heb haar gehoord. Ik kan eerlijk zeggen dat ik haar Dorothy Parlett won zilver tegen Fanny Blanke Skoen. Voor de Spelen had ze nog nooit van haar gehoord. Ik was niet about nou, who was going to beat me and or anything like that? I just uh, went out to run. Het was een regenachtige dag weer, waarin Parlet eigenlijk liever niet liep. No, I, I was just disappointed that the weather broke. Um It didn't help. Niet dat dat wat uitmaakte natuurlijk. Had I had the weather been a little better, I think I might have been closer to her. Want Blanca was zo sterk. I'm not I would never have Fanny. No, I ook al verloor ze van de Nederlandse, ze is trots dat ze in die historische race tegen haar heeft gelopen. Het is leuk om met Blanca ze een athlete en een heel De langzame opname van dezelfde race bewijst duidelijk hoe Fanny heeft moeten strijden. om deze gouden medaille te veroveren. Fanny Blankers-Koen was de hero voor iedereen. Blankers-Koen is nu een van de beroemdste atleten uit de geschiedenis, maar toen Fanny aankwam in Londen in de aanloop naar de Spelen, was haar deelname niet zo vanzelfsprekend. Zo vertelt de historicus Jamie Hampton, die een boek schreef over de Spelen van 48. De the, the British press turned up their noses at her. They said, how can a woman of 30 years old who has had two children possibly take part in sport? Zoals immers huisvrouw en moeder van twee kinderen de Britse pers was erg kritisch. In 400 Vrouwen die de 100 meter rennen, dat kan niet goed zijn voor hun gezondheid. She would never be able to have babies. En als ze de 800 meter lopen, ja, dan zou ze dood neervallen. Zo was de overtuiging van het conservatieve Britannia. Voor de tweede maal gaat aan de middenmast de Nederlandse driekleur in top. En weer klinkt door het propvolle stadion ons Vilhelms. Maar de stemming sloeg om naar de overwinningen van Blanke Blankenskoen. In één klap was ze een held. Certainly all the people in Britain that ik spoken to who were there. Whether they were athletes or even children in the audience said. And of course, 1948 was the year of Fanny Bankers Koon. Wasn't she amazing? En zo zal Fanny Blanker Koen de geschiedenis ingaan. Een Nederlandse legende een held voor iedereen. Met dat soort muziek ging het destijds. De reportage was van Arjan van der Horst. We zijn er bijna doorheen. Nee, wat zeg ik? We zijn er doorheen. Het is direct tijd voor Mieke. Mieke van der Wij, die is alleen. Peter is namelijk in Londen. En waar gaat Mieke het over hebben? Over piraterij. De discussie of er wel of geen wapens aan boord mogen bij de koopvaardij... als we langs de kust van Somalië varen. Ze gaat ook verder praten over het verplicht meewerken door familie... met dat verpleeghuis in Stolwijk, de Krimpende Waard. En Willem Post komt langs. Die gaat het hebben over Obama. Want Willem liep een paar dagen mee met het campagneteam van Obama. Om tien uur gaat op deze zender de sportzomer verder met Willemijn... En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 En het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Op de snelwegen naar het zuiden wordt veel verkeer verwacht. Voor miljoenen Fransen begint vandaag de vakantie... terwijl er vandaag ook veel Fransen terug naar huis gaan. Maar ook veel andere Europeanen gaan via Frankrijk... naar hun vakantiebestemming op deze dag. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt van Zwarte Zaterdag... ruim 700 kilometer. En inmiddels is het al behoorlijk druk tussen Lyon en Valence, rond Parijs en ten noorden en ten zuiden van Clermont-Ferrand. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht.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 Tros Show presentatie Mieke van der Wij. Goedemorgen verplicht vier uur per maand werken in het verpleeghuis waar je ouders wonen. Zorgorganisatie Vierstroom wierp echt een steen in de vijver. Maar dat was waarschijnlijk ook de bedoeling. Ik ga er zo meteen over doorpraten met Yvonne van Geelsen. Zij is directeur van Zeggenschap in de Zorg. En dan komt Willem Post weer eens langs. Nou Daar ben ik ontzettend blij mee, want hij heeft een paar dagen meegelopen... met het campagneteam van Obama. Daar komt hij van alles over vertellen. En dan kunnen we meteen even die brekenbenenreis van Midney meenemen. Uh, Peter de Bie is hier niet. Dat had u misschien begrepen. Die zit namelijk in uh, Londen bij de Olympische Spelen. En die spreek ik heel even, want ik vind het toch wel leuk om te horen van hem hoe het daar is. De boekrubriek vervolgens met Arie Storm. En mijn laatste gast is acteur Peter Blok. Met hem ga ik praten over Murder Ballads. Een voorstelling over leven en dood. Zometeen de vereniging Trekt Uw Plant in België. En dat gaat dan over wiet. Maar eerst gaan we het hebben over piraten. Om de ernstige bedreigingen van piraten die actief zijn in de wateren rondom Somalië het hoofd te bieden, zijn er steeds meer reders die gewapende beveiligers aan boord van hun koopvaardijschepen meesturen. Soms zijn dat mariniers van Defensie, maar meestal zijn het bewapende privébeveiligers die zichzelf verhuren. En dat is officieel bij wet verboden. Toch gebeurt het steeds vaker, omdat reders van mening zijn dat zij hun werknemers een veilige werkplek moeten kunnen garanderen. Over deze problematiek gaan we praten, of ga ik praten, ja, moet nog een beetje wennen, met Martin hij is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Redes die zijn tegen de regels in privébeveiligers uh, meegaan nemen. Omdat ze zeggen, ja, de bemanning moet veilig zijn. Uh, is het zo gevaarlijk dan voor die opvaren? Het is uh, zeker zeer gevaarlijk. Van uh, de eerste helft van dit jaar zijn er uh, zeven schepen weer gekaapt. Ze ja. dus het gaat nog steeds door. We zien gelukkig wel dat het aantal uh, succesvolle kapingen daalt. Er zijn in ja. totaal 35 pogingen geweest om schepen uh, te kapen. Ja. Maar toch dit eerste half jaar weer zeven schepen gekaapt. Ja. Op dit moment zijn er uh, iets totaal van, van elf schepen... nog steeds in de handen van piraten met ruim 200 civaren. Ja, Ik vond het gek, want ik dacht dat Defensie toch ook... Uh, allerlei fregatten in die regio heeft liggen... om uh, die koopvaardijschepen te beschermen. Het klopt. We zijn zeer tevreden over de inzet van de marine. Uh, de Nederlandse marine heeft er eigenlijk continu minimaal één schip. Daar leveren ze een hele grote ja. uh, bijdrage. Dus daar hebben we alle lof voor. Alleen het gebied is uh, heel erg groot geworden. In het begin was het Golf van Aden. Dat kan je redelijk zeg maar, beveiligen met een, met een 20 marineschepen. Ja. Ja, die paraten zagen dat ook en die zijn uitgeweken naar de totale Indische Oceaan. En dan heb je het over het gebied van twee keer West-Europa. Ja, en dat met marineschepen beveiligen, dat lukt gewoon niet. Dus u zegt, ze hebben gewoon groot gelijk dat ze het zo doen, dat ze het illegaal doen? Uh, Nederlandse reders moeten op grond van de wet hun, uh, hun werknemers een veilige werkplek aanbieden. Ja. Uh, nou, de, de marine probeert zeg maar, met, met, uh, met maritiem uh, militaire teams die bescherming te bieden. Dat lukt niet in alle gevallen, of het is nog steeds te duur. Dus dan moeten reders naar een andere oplossing. Dus u zegt, ze hebben gelijk dat ze de wet overtreden? Uh, ze moeten. Ze moeten. ze moeten hun bemanning een veilig werken. Hier. Nou ja, niet iedereen is het met u eens. Minister van Defensie Hans Hille bijvoorbeeld helemaal niet. U hebt vast ook de NRC gelezen ja, ik, gisteren. Uh, ja, ik, ja. Hij zegt. Die, uh, hij beschuldigde gisteren in de NRC die reden ze van dat zij met het inhuren van private. Gewa gewapende beveiligers de Nederlandse overheid provoceren, meneer Dorsman. Ja, van, van provoceren is geen sprake. Nou ja, dat zegt hij wel. Ja, nou dat... Het is uh, nu wel eens niet eens. Is... Nou, da da daar wil ik niet zozeer een nadruk op leggen. Minister Hiller uh, benadrukt in hetzelfde stuk ook... dat hij er samen met de reders op een goede manier uit wil komen. Ja, natuurlijk dat, wel. Maar hij ja. zegt, het gaat hem niet om de veiligheid, maar om de kosten. Ze doen het alleen maar omdat het goedkoper is. Er zijn een aantal aspecten nog steeds verbonden aan de inzet van militairen. Eén uh, is inderdaad kosten. Het is nog steeds uh, duurder uh, dan uh, de optie van private beveiligers. Ja, en de zeeschipvaart is een mondiale markt met mondiale concurrentie. En als een concurrent goedkoper kan regelen, heeft hij een voorsprong en krijgt hij de lading en verliest een Nederlandse reders een business. En daarnaast gaat het ook nog steeds om ja, hoe snel kan zo'n militair team aan boord zijn. Nee, maar goed, heeft u minister Hans Hille dan op geen enkele manier een punt? Nou, kijk, minister Hille herkent ook dat, dat de optie van militaire teams te duur is. Hij heeft recent de prijs nog weer verlaagd. Nou, van... hij doet ontzettend zijn best. Hij doet ontzettend zijn best, daar nou zijn dan. we zeer tevreden over. Maar het, wat hij kan aanbieden is op dit moment vaak nog niet voldoende. In een aantal gevallen wel. Voor, ja. voor de grotere schepen die ja, wat kapitaalkrachtiger zijn, daar kan het prima voor. Maar voor veel schepen kan het op dit moment nog niet. En hij heeft laatst, eind april, in een overleg met Reders gezegd... Van, geef hem nog een jaar, hè, dan heb ik het voor elkaar... Ja, uh, we hebben dus op dit moment gewoon een probleem. Dus u zegt, ze moeten de wet wel overtreden. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedere private beveiliger zich laat inhuren. Als die weet dat hij dat illegaal bezig is. Hè? Want je komt misschien toch een beetje automatisch bij de... De, de ramboos van deze sector terecht. Nou ja, dat, dat, is, dat is de tweede spagaat. De eerste spagaat van, van reders die zeggen: van ja, we moeten uh, een veilige werkplek bieden. En uh, op grond van dezelfde wet mag dat eigenlijk niet. Dat is spagaat één. Spagaat 2 is van: ja, dan moeten ze naar een, uh, een beveiligingsfirma toe. Uh, die ziet van: hé, hey, de Nederlandse wet staat dat eigenlijk niet toe. Dat wil nee. ik eigenlijk niet. En nee. daar worden ze steeds kritischer op. Ook omdat uh, juist internationale regels komen voor die inzet van private beveiligers. En Nederland is eigenlijk het enige Europees land op dit moment... wat er niet toestaat. Nee, dus de mensen die integer zijn... Hè, die ja. zeggen, luister eens, wij gaan niet illegaal te werk... want dat, hè, die komen niet in aanmerking. Dus zeg ik, dan kom je... Uh, automatisch terecht bij mensen die het wat minder nauw nemen met de wet. Ja, en dat, is, en dat iets... is misschien de categorie Rambo, nog ja, even wij zo. Ja, dat is wat volstrekt niet willen. Nee, dat van... begrijp ik wel. Nee, ja, ja. hey, maar u begrijpt toch wel wat ik bedoel? Op het moment dat je dus mensen vraagt om illegaal te werk te gaan... Ja, dan zit je natuurlijk niet bij de meest integere categorie mensen. Nee, maar het punt is, van heel veel Europese landen... hebben inmiddels een wet aangepast, zodat het niet meer illegaal is. Nee, maar in en, Nederland is het gewoon nog en, wel illegaal. En, en, en Nederland blijft, blijft daar, uh, daarmee achter, ja. Dat is, uh, dat is nu maar, maar is, is het nou zo dat jullie eigenlijk... of jullie, nou ja, die, die sector of die mensen die dat doen... proberen ja, toch een beetje te provoceren... in de hoop dat, dat, dat Heerlen het wel op een manier oplost... die, die wil voor jullie goed is. Nou ja, wij, dus dan zijn, heeft hij misschien we, toch een beetje gelijk met het provoceren. We zijn al jaren bezig met de lobby. We voeren al jaren dezelfde standpunten aan. We geven ook al jaren aan de voorwaarden... waaronder zeg maar, de inzet van militairen kan. Mm. Dus wat dat betreft uh, schroeven wij niet steeds onze eisen op. Dat is ook iets wat minister Hillen zei. Dat klopt niet. We voeren steeds dezelfde punten op. Van als je het zo regelt, mm. dan is het een prima optie. En het zal dan ook nog niet in alle gevallen kunnen werken... maar er komen wel een heel eind. Dus wat dat betreft hebben we een consistent mm. verhaal. Wat zouden jullie willen? Wij zouden heel graag willen dat uh, de, de prijs voor een inzet van militaire teams marktconform wordt. Dus nog, nog wat lager dan die 5000 euro. Want hoeveel kost het? Een, een, een privaat team is iets van 1000 dollar per man per dag. Nou, dan heb je vier 1000 man dollar per man ja. per dag. Nou, ja. vind ik, weet u dat ik dat echt heel veel vind? Ik verdien het niet hoor. Nee, nou, maar dat is, uh, dat is de markt. <laughs> ja. Dat is de markt. Ja. ja. Ja. En heel is duurder, uh, De zal ik maar zeggen, ja. De militairen zijn, duurder. Ja, die zijn steeds, duurder, ondanks de prijsverlagingen die hij inmiddels heeft opgevoerd. Ja. En, en uh, u zei 1000 uh, dollar per man per dag. Ja. En hoeveel mannen heb je nodig? Ik neem uh, als... aan dat er geen vrouwen bij zitten, of wel? Uh, het zijn voornamelijk mannen. Zijn He, voornamelijk... er ook vrouwen bij? Uh, niet dat ik weet. Ik ben nee. ze nog niet tegengekomen. Nee, maar het, nee. Zou, het zou kunnen. Het zou kunnen, ja. ja. Maar goed, hoeveel heb je nodig? Voor een privaat team zijn dat er ongeveer vier. Dus dan heb je het over 4000 dollar per dag. Nou, ja. En een militaire optie zit op, op dit moment op 5000 euro per dag. Dus dat is omgerekend even snel als vijftig duurder. Naast het feit dat die militairen ook vaak langer aan boord zijn. Dus ja, het verschil kan al gauw oplopen tot 20.000 dollar. Dat is gewoon heel veel geld op dit moment. Werkt het wel om die mannen mee te sturen? Zijn er inderdaad minder problemen met de piraten? Het, het werkt absoluut. De ervaring op dit moment is gelukkig dat zodra er worden afgevuurd... De, de piraten afdruipen. Dus wat dat betreft, ja, ja. werkt het. U zei net... Uh, het... Nederland is het enige land waarbij dit nog zo is. Ja. Is dat zo in, in, in ja. Europa of in de hele ja. wereld? Ja, nou, eigenlijk, uh, eigenlijk in de hele wereld, ja. In alle andere landen vinden ze het geen enkel probleem... om privé mensen in te huren? Anderen hebben, hebben, hebben inmiddels geregeld. CQ zijn er mee bezig om dat goed te regelen. Oké, okay. ja. en krijg je dan ook, uh, het, is dan ook het gevolg daarvan... dat Nederlandse reders onder andere vlag gaan varen... omdat ze dan niet meer illegaal zijn? Ja, dat is, uh, dat is altijd uh, een, een optie. En de laatste tijd zijn uh, reders daar helaas ook toe overgegaan. Bijvoorbeeld uh, Mersk, die heeft uh, nog 13 uh, containerschepen onder vlag. Nou, daarvan zijn er nu als drie naar de vlag van het Verenigd Koninkrijk uitgevlacht. Uh, Redensvlag, ook schepen niet meer in onder de vlag, Dus die blijven onder een andere vlag. Uh, dus ja, we zien het gebeuren. Om dit probleem om, te Alleen voorkomen. om dit probleem, ja. ja. Um, ze doen dus iets, nou ja, dat is duidelijk wat niet mag uh, van de overheid. Treedt de overheid daartegen op? Dat is mij nog niet bekend. Nee. Hoe zou dat komen? Ja, handhaving, hè? Ja, kijk, dat is een mooi woord. Ook minister Hillig heeft aan in zijn artikel... dat hij daar eigenlijk weinig ziet. in ziet. We moeten er samen toch op een hele goede manier... een hele snelle manier uitzien te komen. En eigenlijk de lijn volgen zoals die mondiaal is neergelegd. En ook Europees. Dat zou echt de oplossing zijn. Dus er is op dit moment nog geen enkele reden vervolgd? Niet dat Ja, dat is toch wel gek, hè? Ik, ik vind het een heel raar. Aan de ene kant is het heel duidelijk dat mensen de wet overtreden. Hille zegt dat het niet mag. En toch uh, gaat hij niet tegen hem optreden. Ja, maar Hille geeft ook aan dat, dat hij daar ook weinig heil in ziet om te gaan vervolgen. Want de effecten daarvan zijn natuurlijk dat er dan massaal wordt uitgevlacht. Ja, maar, uh, ja, Dan heb je de economische schade pas echt. Goed, uh, maar ja. ik begreep ook gisteren uit dat stuk in de NEC... dat Ivo opstelde, minister van Justitie, eerder, eerder in de Tweede Kamer heeft gezegd... dat hij wel tot vervolging over ja, wil gaan. Ja, klopt. Ja. Maar dat, is, dat zegt hij dus alleen maar? Dat, uh, in de praktijk ken ik daar nog geen voorbeelden van. Nog even terug naar uh, die, die plek waar dat dan allemaal gebeurt. Ja. Hè? U zei net van het werkt goed, maar kunt u eens aangeven hoe erg die situatie daar is? Kunt u daar eens wat voorbeelden van geven? Nou, Want mensen denken, ja, waar gaat, het, waar daar gaat het, over? het over? Nou, bijvoorbeeld een, een recent uh, uh, voorbeeld dit jaar... waar de uh, militairen een, een baggerschip hebben beveiligd, de Flintstone. Ja. Die zagen op een bepaald moment een uh, schrift naderen met, met piraten erin. Ja. Ze hebben eerst waarschuwingsschoten uh, afgevuurd. Uh, ja. Dat hielp niet. En toen zagen ze op een bepaald moment... een piraten toch echt een uh, raketwerper richten op het schip. En toen hebben ze echt gericht moeten schieten. Een raketwerper? Een, een, een raketwerper. Ja. Dus dat is uh, ja, vrij ernstig. Uh, dat betekent, uh, ja, Defensie is terughoudend om te melden wat daar precies de gevolgen van, uh, van waren. Maar ja, als er gricht wordt geschoten, dan uh, ze zijn er wel slachtoffers gevallen aan de kant van de piraten natuurlijk. Dus het is heel ernstig. En wat er ook gebeurt is dat, uh, dat gegijzelde zee waren toch mishandeld worden. En, en er is een voorbeeld van een Vietnamees kapitein... waarvan de arm is afgehakt. Dus ja... Afgehakt? Afgehakt. Als, ja, een pressiemiddel. Do door? Door de, de, de piraten. En vervolgens mochten de collega's ervaren naar huis gaan bellen... om te vertellen wat er gebeurd was. Alleen maar om druk te zetten om het losgeld te krijgen. Dus het is echt een hele ernstige situatie. Ja. Ja, ja. ja dat horen wij allemaal niet, hè? Nee. Nee. nee. Ja, het, het, het is een Vietnamees en het is geen Nederlanders. Dus ja... Ja, dat speelt een rol natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, dat zijn dus heftige taferelen. Ja. Um, verwacht u dat dit probleem nou echt wordt aangepakt door de overheid... Uh, zodat die, uh, de private beveiligers uh, niet meer ingehuurd hoeven te worden? Of zegt u, ja, eigenlijk zijn ze te laat? Ze hebben dit te lang door laten sudderen. Nou, on, onze optie zou zijn van... Uh, Reden dient een aanvraag in bij de overheid. En dan wordt gekeken van... Zou een militair team de oplossing kunnen zijn? Uh, als dat niet zou kunnen, dan zouden we graag zien... dat toch de optie van die private beveiligers in beeld komt. Dus we gaan voor het eerst kijken naar een militair team. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat een team... niet op korte termijn beschikbaar is... dan de optie van een private beveiliger. En dat is eigenlijk praktijk in heel veel Europese landen. Dus we zijn niet uh, heel bijzonder daarin. Nee, maar, maar denkt u dat u dat voor elkaar krijgt? Dat hangt natuurlijk mede af van, uh, ja. van de verkiezingen en de verkiezingenuitslag en de nieuw kabinet. Uh, ah, okay. ja. Dus het ja. moet gewoon wachten tot die tijd. Ja. En aan de andere, ja, je kan ook zeggen, luister eens, dit, dit, dit is symptoombestrijding. Het probleem moet misschien bij de wortels worden aangepakt. Absoluut. Uh, uh, de oorzaak moet natuurlijk weggenomen worden. En dat kan zowel bestaan in het wegnemen van het, het economisch uh, gewin wat er nu mee gemoeid is. Uh, Europol is bijvoorbeeld niet bezig om de financiële stroom in kaart te brengen. Want ja, het gaat om aanzienlijke bedragen die inmiddels betaald worden aan losgeld. Dus dat valt te traceren. Als je dat weet te blokkeren, mm -hmm. dan, dan valt het economische uh, gewin weg. Daarmee zou je al een belangrijke impuls weg kunnen halen. En ja, een andere lange termijn oplossing is natuurlijk de uh, situatie in Somalië uh, verbeteren. Uh, wat we nu ook zien is dat aan de westkust van Afrika... eigenlijk datzelfde Somalische piraterijmodel... Ingang vindt. Ja, ze zien dat het succes heeft. Dus ook nu uh, voor de kust van Nigeria bijvoorbeeld zien we dat soort overvallen en, en gijzelingen. Dus dat is heel erg zorgelijk. Mm -hmm. dat, uh, ja. Dus het zou eigenlijk daar aangepakt moeten worden, maar ja. ja. En, en heel, ook heel snel. Ja. Eigenlijk is het te lang gewacht met het aanpakken van, uh, van de problematiek voor de kust van Somalië. Is, is dat tot een zeker niveau gekomen. Ja. En het is nu heel moeilijk om dat weer in te dammen. Ja. Ja. Goed, hartelijk uh, dank. Ik sprak met de directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Martin Dorsman. Het ging dus over die problematiek rondom de beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen in Somalië. Dank u wel voor de komst. Meer informatie hierover via nieuwshow.nl. Dit is Radio 1 News al bij de invoering op 1 mei dit jaar was de wiet pas omstreden. En de discussie houdt maar niet op. Zo meldde het Trimbos-instituut deze week... dat minderjarigen die blouwen hun canna cannabis nog steeds kopen in een koffieshop. En dat is bij wet verboden. Ook groeit in de drie zuidelijke provincies... de illegale straathandel in softdrugs met alle overlast van dien. Over de grens in België zitten de cannabisgebruikers niet bij de pakken neer. Daar hebben ze een opmerkelijke legale manier gevonden om cannabis te kweken. Het heeft een soort thema dit half uur. Het gaat over legaal en illegaal. En vanuit Antwerpen is hier aangeschoven Joep Omen. Hij is van de vereniging Trekt Uw Plant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Trekt Uw Plant. Trek Uw Plan, hè? Dit is een woordspeling, ja, toch? Wij in Vlaanderen zeggen dat uh, als uh, we willen zeggen van... Luister niet te veel naar wat er uh, van boven komt. Uh, zoek gewoon je eigen manier om uh, je problemen op te lossen. Uh, boon, uh, dop je eigen boontjes, ja, zeg ja. maar. Hè. Goed, eventjes maar even die wiet past dan door, door Belgische ogen, hè? Want in België heb je helemaal geen wietpas, toch? Nee, nee. nee, er zijn wel mensen geweest die hebben gezegd... we zouden een bierpas moeten invoeren een bierpas. of een frietpas <laughs> voor Nederlanders. Maar ja. dat is, uh, dat is niet, geen uh, serieuze Nee, ik begrijp het. Uh, maar goed, wat hebben jullie daarvan nou gemerkt? Van, uh, van die wietpas die in Nederland werd ingevoerd. Nou, daar hebben we heel concreet van gemerkt... dat uh, mensen die geen uh, Nederlandse ingezetenen zijn... niet meer in uh, een koffieshop in Zuid-Nederland uh, binnen mogen. Dus uh, ja, ofwel door kunnen rijden naar Gorkum, Dordrecht... of Rotterdam of Nijmegen, als je uit Limburg komt. Mm -hmm. uh, maar toch uh, zijn er ook heel veel mensen die dan uh, proberen... toch op de, markt, op de zwarte markt bij straatdealers ja. aan hun gerief te komen. Ja. Heeft die wietpassen effecten... Denkt u? Nou heeft voornamelijk effect op uh, de straathandel. Die uh, verhoogt dus. Er zijn uh, nu steeds meer 14, 15, 16-jarige jongetjes uh, te vinden op straat... die uh, cannabis aanbieden aan uh, mensen in een Belgische auto, Franse auto. Uh, er zijn weer uh, drugspanden waar uh, voluit gedeeld wordt. De kwaliteit van die cannabis, daar is geen enkel zicht meer op. Uh, de prijs, uh, daar is geen zicht meer op. Uh, het, het, het lijkt me vooral voor Nederland een uh, verergering... Uh, mm -hmm. voor, de, voor de samenleving. Als, nou ja, als uh, mensen willen zich... als je een wietpas aanschaft, dan moet je je laten registreren. En dat vinden heel veel mensen toch een probleem. Hè? Dat, dat, daarom zijn er heel weinig mensen die dat uiteindelijk doen, toch? Ja, mensen willen zich ook niet laten registreren als ze naar de kroeg gaan of naar het café. Nee. Dus uh, natuurlijk ervaren mensen dat als discriminatie. Nu zijn er nog, denk ik, veel mensen die toch dan naar het noorden gaan om naar een koffieshop te gaan. Maar ja. als dat daar op 1 januari ook wordt ingevoerd, dan uh, zal de hel helemaal losbreken, vrees ja. ik. Hoe zit het met met, uh, met België, daar hebben ze geen wietpas. Maar hoe is dat verder geregeld met die we wetgeving? Nou, we hebben dus ook geen coffeeshops. Uh, dat, uh, dat mag absoluut niet. Maar wat wij wel hebben, is een gedoogbeleid... voor het telen van cannabis voor eigen gebruik. Aha. En daar gaat het om. Uh, mogen wij cannabis die wij zelf gebruiken telen? Nou, volgens een gemeenschappelijke richtlijn... die in 2005 is uitgevaardigd, mag dat. Je mag als Belgische meerderjarige... Één cannabisplant in je bezit hebben. Wij en dan mag je, ook, en daar, je mag hem in je bezit hebben... maar je mag dus ook gebruik maken van de opbrengsten van die plant? Ja, je mag die uh, natuurlijk dan voor eigen gebruik okay, aanwenden. eentje. Hoe, ja. hoe zijn ze daar zo bij gekomen? Nou, dat is eigenlijk een uh, geniale geest geweest... die op het moment dat men gezegd heeft, ook in België... van we moeten eigenlijk dat ge gebruik, dat bezit voor gebruik... voor, voor, voor persoonlijk gebruik moeten we... Uh, decriminaliseerden, net zoals in ja, Nederland. Hè. Ja. We moeten dat niet langer uh, vervolgen en mensen in de gevangenis stoppen omdat ze wat wiet hebben om zelf te roken. Niet natuurlijk voor dealers, maar mensen voor eigen gebruik. En toen heeft er iemand bijgezegd, een ambtenaar, van ja, maar als we ze dan een aantal grammen laten, waar moeten ze die dan aanschaffen? En toen ja. heeft er iemand gezegd van laten we ze dan ook een plant uh, hebben, laten hebben. Dan hebben we dat probleem opgelost. En ja. dat is eigenlijk een fantastisch alternatief voor de zwarte markt uh, en natuurlijk ook voor de de, het toerisme naar de Nederlandse coffeeshops. Als mensen zelf hun eigen plant mogen telen... dan kunnen ze dat, uh, dan, dan kunnen ze dat gewoon doen... zonder ergens iemand last uh, te bezorgen. Ja, Maar goed, u zegt niet tegen iedereen... kweek uw eigen plant. U, u, u, u kweekt er meer, maar die zijn dan... Nou ja, vertel u maar eens hoe u dat hebt aangepakt. Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die niet zelf kunnen kweken, omdat ze geen plek hebben, omdat ze die kennis niet hebben, omdat ze kinderen hebben of anderen die ze niet in contact willen brengen met hun <laughs> favoriete hobby. Dus we hebben toen uh, een test gedaan. We hebben uh, in het openbaar een aantal plantjes bij elkaar gezet en gezegd: van ja, wat doen jullie nu? Uh, is dit mogelijk, is het niet mogelijk? Mag je je plant bij je buurman of bij je schoonmoeder of bij een vereniging zetten waar dat voor? De, het gebruik van de leden alleen geteeld wordt. Nou, daar zijn we twee keer uh, voor vervolgd. We zijn twee dat, keer vrijgesproken. Ja. En nu doen we dat dus sinds uh, februari 2010 in alle rust. Dus, hoeveel staan er dan bij elkaar? Wij hebben nu een vijftiental plantages... waar dat er hoogstens dertig planten bij elkaar staan. Maar meestal gaat het om hele kleine mini-plantages van zes à tien planten. Dus we hebben nu ongeveer 150 planten die we voor onze leden kweken. Goed, stel dat ik mij bij u aan wil sluiten. Dat dat, dat kan. Als, uh, als u in België woont, wel. Maar nu maar niet. Als u in Nederland woont, uh, helaas niet. Oh. Wij kunnen dat alleen maar doen voor mensen die een binding met België hebben. Dus oh. vaak in België zijn. Maar Mag als ik u in stel België dat, zou wonen... Oké, okay, stel, stel dat ik in België zou wonen. En dan zou ik zeggen... Ja, ik wil eigenlijk wel meedoen. Dus dan, dan koop ik een, bij u een plant? Nee, u koopt helemaal niet. Koop, oh. U wordt lid van onze vereniging. Ja? Dan betaalt u een lidmaatschapbedrag. En dan één keer in de zoveel tijd kunt u uw plantje komen halen. Dan hebben we dat dus geoogst voor u. We hebben dat in dus met dat lidmaatschap gestopt. heb ik dus automatisch... Dus eigenlijk de, de, ja, het bezit van een plant gekregen? Dan heeft u uh, het recht gekregen om bij ons een plant te reserveren. En, en, en wordt dan ook mijn wiet echt alleen maar van die plant gehaald? Jazeker. Uh, om die plant komt een verklaring te hangen. Uh, ik heb er hier een bij waarin uw uh, een kopie van uw identiteitsbewijs staat... Uh. en een verklaring van uw kant waarin u zegt... ik geef de opdracht aan de VZW, aan de vereniging om mijn plant te telen. Als die plant klaar is, krijgt u daar een, in een zakje verpakt... Uh, de, de grammen die u kunt consumeren... Ah. en de overige dingen, het afval van de plant. De wortels, de stengels, de blaadjes. Om altijd te kunnen blijven bewijzen dat dit een plant is ja, geweest. Maar dat, u weet het ook al, de ene plant doet het altijd beter dan de andere. Dus dan kan je ook pech hebben dat je net een slechte, ja, een slechte plant dat hebt. dat is inderdaad zo. Dus daarom hebben we wel een systeem dat we toch de ja, planten okay. over elkaar verdelen... dat iedereen hetzelfde krijgt. U zei al even, we zijn er twee keer uh, op aangesproken door justitie... Hè? of vervolgd, zei u, ja. maar vrijgesproken. Ja. En omdat er gewoon geen speel tussen te krijgen was, was dat het? Nee, inderdaad. Uh, het verweer van onze advocaat was natuurlijk... van: uh, deze mensen volgen de richtlijn... Uh, kunnen daarom niet beoordeeld worden... omdat er een tegenspraak is in de wet. Volgens de Belgische wet is cannabis nog altijd illegaal. Maar er bestaat die richtlijn die het bezit van één plant gedoogt. Aan de andere kant is hij er ook in geslaagd, of zijn wij er ook in geslaagd... om de uh, rechter ervan te overtuigen... dat wij twee belangrijke factoren die dealers wel hebben... dat wij die niet hebben. Namelijk, wij hebben geen winstbejag. Wij uh, doen dit niet om er rijk van te worden. Wij uh, rekenen alleen de kostprijs van de cannabis aan de leden. Dus uh, er is geen winstbejag En ten tweede, wij doen dit voor de volksgezondheid. Wij willen dat mensen die cannabis gebruiken... dit op een gereguleerde manier kunnen verkrijgen... zodat er niet mee gesjoemeld wordt... er geen rare dingen in terechtkomen. En ook mensen die cannabis als medicijn gebruiken... Ja. en het zijn er nogal wat... die dat dan op een veilige en uh, degelijke manier kunnen krijgen. Ja. En daar hebben wij de rechten van kunnen overtuigen. Ja, en de kweekplanten van de wiet... die uh... Hoe zit het daarmee? Nou ja, ik begreep dat, dat je daarmee de wet wel overtreedt met kweekplanten. U bedoelt een plant die, om ja, andere planten ja, mee te kweken? Ja. Nou, dat is mij niet bekend. No. Wij hebben uh, genoeg planten uh, okay. om daar weer stekjes van te maken. En uh, op die manier. Uh, de, de cannabisplant is eigenlijk een, een heel eenvoudige plant om ja, te kweken. Ja, iedereen kan hem kweken. Normaal gezien ja, wel. Ja. ja, normaal gezien wel. Maar goed, hebben mensen hebben er natuurlijk ook helemaal geen zin in. Wat doet de cannabis eigenlijk per gram? Hoe moet je daarvoor betalen? Wij rekenen aan de leden rekenen wij 6 euro uh, per gram aan kweekkosten. Waar dat er 4 euro naar de kweker gaan. En 2 euro voor de vereniging om onze kosten te dekken. En als je het op straat koopt? Dan is dat in Antwerpen toch al, altijd nog 10 à 12 okay. euro. Dus het is ook nog echt uh, Het is betere kwaliteit voor een, voor een lagere prijs. En hoeveel leden telt de club? We hebben op dit moment 150 leden die een plantje hebben. En daarna staan er een negentigtal leden op de wachtlijst. Oh, dus... Uh, we hebben simpelweg niet genoeg capaciteit om al die mensen te helpen. Maar wij kunnen ook niet... Enorm explosief groeien omdat we heel solide te werk gaan. We werken alleen met hele betrouwbare mensen die eerst een tijd lang gescreend worden voordat, we, voor ons voordat ze kweken. lid mogen worden. Voordat ze voor ons kunnen kweken. Oh. Uh, omdat we natuurlijk daar ook uh, met mensen te, te maken willen hebben die we absoluut en kunnen hebben. En mensen vertrouwen. die lid willen worden, worden die ook, moeten die ook nog door een ballotage? Nee, ze <lacht> kunnen zo lid worden, maar op het moment dat ze een plant zetten, moeten we ze wel even zien om te checken of ze inderdaad ja. meerjarig zijn. En om, omdat ze ook eventueel een geschiedenis van problematisch cannabis... Dus u we kunnen op, hebben, ja. maar dat we daar wel naar vragen. En dan, als dat zo is, wel vragen of dat er een dokter is die dat opvolgt. U weigert ook wel eens iemand? We hebben nog nooit iemand geweigerd. Dat niet. Dus in principe kan iedereen... En hoe groot wilt u eigenlijk worden? Want u timmert er aardig mee aan de weg. U hebt een website. trek ja, uw plant... Nou ja. Wij willen uh, in principe zo groot worden dat het nog leuk is voor ons om te doen. En tegelijkertijd willen we anderen aanzetten om ook zo'n vereniging op te richten. Zodat er in België, uh, volgens ons kan er, is er genoeg ruimte voor een duizendtal verenigingen. Ja. Van een 300 mensen per vereniging die dat kunnen doen. En als je nou alleen maar steunlid wil worden. Je zegt nou ik vind dit eigenlijk een fantastisch initiatief. Maar ik wil zelf niet roken. Kan je dan ook alleen een plantje bij u in bezit hebben zonder dat je daar de wiet van, uh, Zeker van weten. Ja hoor, u kunt altijd steunlid worden. U kunt zelfs inderdaad een plantje laten groeien. Maar dat niet komen ophalen. Zodat het naar iemand anders kan. Ja. Die er meer behoefte aan heeft. Ja. Nou ja, u zei net tegen mij... Uh, dat ik geen lid kan worden omdat ik in Nederland woon. Maar uh, is het het idee om deze aanpak ook naar Nederland te, te, te exporteren? Ik weet, maar ik weet niet of de Nederlandse wet misschien uh, anders in elkaar zit. Nou, in zoverre zit die iets anders in elkaar... dat je in Nederland wel planten mag hebben voor eigen gebruik. Vijf uh, planten per persoon. Uh, ja? Maar je moet oh. die afgeven op het moment dat de politie daarachter komt. Dat is heel hypocriet. Uh, je mag het wel hebben, maar je moet het wel afgeven als ze erachter komen. Nu, het is inderdaad interessant om zo'n zaak ook in Nederland te proberen... Omdat je ook een rechter hier zou moeten overtuigen ja. dat dat natuurlijk uh, wel zou kunnen. Maar aan de andere kant in Nederland hebben wij 30 jaar lang koffieshops uh, en die functioneren prima. Alleen de achterdeur van die koffieshops moet nog geregeld worden. Als ja. dat ook geregeld zou worden, zou er in koffieshops uh, uh, heel transparant gewerkt kunnen worden. Ja. Ja, u, u, we, we praten er nu over en uh, cannabis, ach, maar u weet, het kan ook natuurlijk heel schadelijk en zelfs ook verslavend zijn. Ik zeg niet dat cannabis onschuldig is, maar ik denk nee. wel dat de gevaren van cannabis nogal overdreven worden en dat die uh, ook echt uh, vooral komen van, vanwege het feit dat cannabis verboden is. Als je het open en gereguleerd kan verbouwen en daar eisen aan kan stellen. De kwekers ook verantwoordelijkheid kan maar dan geven voor een goed er product. Afkeerde af manier gebruik van maken. En tegelijkertijd de mensen die het gebruiken kan opvolgen, uh, hun ook een plek bieden waar ze met vragen terechtkomen ko kunnen ah. en eventueel wat, uh, wat begeleiding. Ik denk dat er veel minder problemen zijn met cannabis... dan met alcohol of met legale middelen. Oké, okay, duidelijk. Joep Omen van de Vereniging Trekt Uw Plant. Dank u wel. Meer informatie op onze website. Welkom bij Vroegere Vogels. Ivo de Wijs. En Ivo voelt zich opperbest. Hij zit weer op het oude nest.